De man die zondag een enorme vertraging veroorzaakte op het vliegveld van Newark is aangehouden. Hij was langs een bewaker geglipt naar het gedeelte waar alleen gecontroleerde passagiers mochten komen. En daardoor werd een vertrekhal urenlang ontruimd. Met behulp van camerabeelden van luchtvaartmaatschappij Continental Airlines is het gelukt om de man op te sporen. Daarop is te zien hoe de man afscheid neemt van een vrouw. De kans is groot dat Togo zich terugtrekt van het voetbaltoernooi om de Afrika-cup in Angola. Veel spelers hebben geen zin meer in het toernooi na de aanslag van gisteren op de selectie. Bij de Angolese grens namen rebellen de spelersbus onder vuur. De chauffeur werd gedood en negen mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een groepering die de onafhankelijkheid wil van de Angolese provincie Cabinda. Het weer: overwegend bewolkt met vanuit het zuiden sneeuw. Het gaat drie graden vriezen, maar door de sterke noordoostenwind voelt het veel kouder aan. Dit was het NOS journaal.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 Kom eens langs. De dan dan Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Net nu. Toebak leest. Ja, ik heb hier ook zo'n elektrisch apparaat. Kijk of je het doet het. Oh ja. ja. Ah, ah, hij doet het niet helemaal goed. goed, goed dat wij een eigen sneeuwschuiver hebben. Ja. Oh kijk, dat doet hij wel in. goed. Gelukkig. De elektrische apparaten werken hier weer. Want met dit weer weet je het gewoon niet hè. Welkom bij dit radioprogramma, de Stoenbank leeft op de Radio, even na acht uur. Het was wel weer even een gedoe om hier binnen te komen. Nou, het vond ik wel een heel gedoe om mijn iglo uit te komen ook, want hij was helemaal dichtgesneeuwd. Ja, in jouw straat stuift het ook heel erg. Ja, ongelooflijk hè. Ik heb echt het idee, als dat echt die weersverwachting uitkomt, dat hij gewoon echt tot bovenaan toe helemaal dichtgesneeuwd. Mijn hele voordeur gewoon één grote sneeuwmuur, dat, ja. dat is ook wel weer heel apart. Kan je dat nog herinneren, nee, was het 1978 of zo? Dat het toen helemaal vol lag. Dat er echt uh, sne sneeuwduinen waren van drie meter. Dat kan heel goed, ja. En dan heb we samen. Met, met een, een, oud en nieuw ook en zo, geloof ik. toen. Oh, dat weet ik niet. Zo ja. scherp heb ik maar, niet. Maar ja, dat is toch ik een heb toen met, uh, met vrienden. Heb ik toen echt een, uh, dacht van nou, laten we een gangetje graven. En een gangetje gegraven zijn we in gaan zitten. Hm, best leuk. Nog groter. Op een gegeven moment hadden we een complete woonkamer uitgegraven. In die sneeuwduin. Hadden we sowieso van ook leuk. Kunnen we er overheen lopen? Dat lukte ook. Okay. Kunnen erop springen. Nou ja, dat ging uiteindelijk ook fout. dat stapten jullie in. Maar het was wel heel erg leuk nee, natuurlijk. Het was wel heel grappig. Hoe <laughs> oud was hè? je toen? Ja, dat was ja, een jaar of twaalf. 13 oh. of zo, is, denk ik. En 78, jeetje. Ja. ja, dat is heel lang geleden. Ja, volgens mij dus had vroeg. ik toen een En toen ben ik door die duinen gaan lopen. En dat het heel spannend was. Want je wist niet hoe diep uh, het was waar je liep. Oké. Okay. Dus dan kon je zomaar in één je gewoon uh, tot je knieën wegzakken. En, en je had er uh, gewoon een stok bij om je. Om je ja, te houden. ja, dat, dat ah. was volgens mij toen met de oudejaarsnacht oude of zo, dat we even zijn gaan wandelen. Nou, de paniek zit er hier nog wel goed in, want we zijn goed voorbereid. Want ja, je kan beter binnenblijven en ja. uh, een noodpakket moet je aanschaffen, want anders gaat het allemaal niet lukken. Nou, volgens mij, uh, ik vond dat wij bijzonder veel mensen op de been zagen. Ik denk dat iedereen denkt van, nou, in de middag uh, is het gebeurd, ja. dus ze moeten nu vast de boodschappen halen. Dat is het misschien. Ja, ja. ik kom uit Alkmaar vandaan. dus uh, Voor vond je drukker op de weg? Nee. Nou, oh. daar gaat mijn stelling. Nee, het was niet druk op de weg, het was relaxed. En uh, ja, hier en daar in de bochten moet je een klein beetje pompen remmen, want anders dan rij je rechtuit. Oh, dat is maar zo geweest, niet. hè, het pompen remmen. We oh, hoorden het net op de zo radio. geweest, zeg. Het is helemaal niet hip meer. Nou, maak mij niet uit, bij mij werkt het. Ja, daar precies. Gaat het en met dank aan Andor voor het ja. binnenlaten. Hij heeft de sleutel onze ons gegeven, want... Uh, Heb je hem gezien in zijn maar... nachtgewaad. Ja! Oh. Oh. Krol Ja, dat is een chique, chique nachtjassen. Ja, dat is een chique. Imitation Malay. Not giving you up to the devils inside your head. Not ...in mijn armen. Ik wil het echt, ik wil geen imitatie. Ja, die imitatie die haal je ergens uit Thailand geloof ik. Als je niks hier kan vinden in Nederland, dan gaat het buiten. Sorry, sorry. Of Polen, dat is ook nog wel een goede ding. ik. Malé. En Bill Torres. daar braken ze mee door in delen. Daarna kreeg je nog wat andere hintjes. En dit is eigenlijk een hele goede opvolger geweest. Want hij is alweer oud. Imitation. Of live. Voor oh, daar nee, dat is Invitation of Live. Dat was namelijk van de REM geloof ik. Dat is van Ar Ja, dat klopt hè. 10 minuten over tien, tien uh, minuten over 8 lopen weer heel snel op de zaken vooruit. En uh, vandaag lezen we in de krant heel veel over het uh, winterse weer natuurlijk. Echt, daar kan je over blijven. O, gewoon! Echt gaat het niet over het zout. Dan kan je wel weer zeggen over welke wegen worden afgesloten en wie verantwoordelijk is. Want ja, wie is nou verantwoordelijk voor dit weer? Het is toch armoedig dat we hier gewoon in moeten leven. Dat er niks voor gedaan kan worden. Kan er geen Kamervraag over worden gesteld. Want de politiek heeft er altijd wel een oplossing voor. Het zijn wel weer regels. Maar ja, daar ontkom je gewoon niet aan natuurlijk. Dus dat is, uh, ja, dat is zo in Nederland. Maar uh, verder, uh, de rechters zijn behouden met het opleggen van zware straffenlezen. vandaag uh, buiten het andere nieuws nog even. Ze moeten tot maximale haalbare gaan. Maar dat doen ze niet. En uh, sommigen, gisteren bij Nova on Tour zag ik er een... Uh, ja, een debat over, of hoe noem je dat, dat met elkaar in gevecht gaan. Ja, een debat, ja. Een debat, ja. En de een was wel voor hard straffen snoeihard. En de ander zei van, nee, we moeten weer meer gaan kijken hoe we, hoe we ze bij de maatschappij kunnen betrekken. Want er is weinig betrokkenheid. En dat, dat ervaar ik ook wel. Er is weinig betrokkenheid. Iedereen leeft zijn eigen leven. En ja. verder, man. Ja, ik of, hoe noem je dat, respecteerde me. Ja. ja, van ben ik mijn broeders dan Echt niet zo? Van, uh, nee. Ja, als hij dat doet, waarom zou ik dat ook moeten lossen? Ja, ergens kan ik me het ook wel weer voorstellen. Als jij zelf nooit geholpen wordt, waarom moet jij een ander helpen? Maar iemand moet beginnen. Iemand moet beginnen. Ja. ja. En dat merk je gewoon allemaal met sneeuwpoppen. Er staat een sneeuwpop, ik heb hem niet gemaakt. Oh, dat kan ik wel stuk maken. is dus echt de sneeuwpoppen blijven niet langer staan dan een dag meestal. O, dan dan worden ze een stuk gemaakt. Oh, dat vind ik wel sneu. Ja, nou, dat valt me echt op. Ik denk ja, ja dat is dus. nog een klein voorbeeldje van hoe we nou uh, met elkaar omgaan misschien. Ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn zoon had het ook op het strand, waar je naar het strand En dan redde die er bovenop. Ja. Dat vond hij leuk. En dat oh, vond kijk. ik helemaal niet leuk. Nee. En dan denk ik van ja, straks krijg je van die ouders met scheppen achter je aan en zo. Dat moet oh, je okay. maar, Ho, maar kijk, dan is het toch eigenlijk weer eigen weer. Hè? Dat ja, je niet zelf geslagen wordt. Ja, maar ook dat ik denk: van ja, je kan toch ook wel waarderen wat de ander maakt. Het hem helemaal niet. Nee, het moet stuk. Ik heb ja. het niet gemaakt, het kan stuk. Nou, maar ja, ik had afgesproken niet zoveel te vertellen over mijn puber. Oh, <laughs> dat had het... je met hem afgesproken? Nee, ja, een beetje wel. Maar oh, okay. uh, heb jij nog geen verhalen over jouw kinderen? Dat komt over een paar jaar, hè? Oh, mijn zoon is zo'n drabber. Echt, die, echt, samenspelen is een heel groot probleem voor hem. Oké, okay, dus die heeft het ook al een beetje. Ja, die vind ik wel lastig. Maar kan niet echt zo, zo negatief aankijken. Zo, of zo, zo naïef aankijken. ze van, wat bedoel je? Ja. Wat, wat bedoel Waarom je moet ik nou sociaal zijn? Ja, maar, wat bedoel je nou? Want het gaat allemaal goed? En dan wil niemand met hem spelen en dan wordt hij boos en wordt hij verdrietig. Ja. En ik, ja, ja. ja. Nou uh, ja, nog een meer over ijs natuurlijk. De elf steden toch zitten misschien aan te komen. Oeh, ik ben benieuwd wanneer die komt. Krijgen we dan een nationale feestdag? Ja, dat moet eigenlijk wel, vind ik. Dat lijkt me ook wel heel apart dan. Ja, daar ben ik ook wel voor. Want de laatste was volgens mij toen begin januari... En nou, We zitten al voorbij, die datum van de laatste helft steden toch denk ik. Ja, wanneer was het IC2 jaar geleden ah, Nee, Nee, nee, nee, nee. heel lang geleden. Dit was uh, volgens mij 13 jaar geleden, mijn zoon die was uh, een baby. 13 jaar geleden, meen je ja, het nou? Ja, ja, ja, ik weet ik meen het nou, heel, dat, gaan maar we, dat gaan we even uitzoeken. Ik Zet ga we er even was, googlen. googelen. Dan zitten we op googelen wanneer de helft steden toch was. Ik weet er wel even van bent en mijn dat kan ik me nog wel herinneren. We uh, je een groot gat, hoor. Dus. Oké, okay, nou, even springen om warm te worden, dat is nodig voor dit weer. The wombats my circuit. my tonight <laughs>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 Ik ben heftig, so hè? Pure zol op die radio. Dat ben je niet gewend natuurlijk. Normaal is schurende een Heb gitaar. vroeg vanmorgen. Om de Omo. Ik weet niet uh, wat je daarbij moet... gooien. Moet je er ook kou van bij gooien als je het in de wasmiddel... of in de Ja, misschien. Dit hoort. doet me denken aan de Family Affair. Ja. Weet je, die had je Dat klopt. toen. Dat was ook zo'n lekker nummer. Het doet ook een beetje denken aan natuurlijk de Jacksons. En gisteren waren ze op de... TV -TV, TV -TV, televisie jawel. Jackson 5, hoewel er zijn er ook nog maar vier over van die Jackson 5 hoewel ze ja, hadden maar ze Randy waren Jackson negen kinderen dus ze pakken er gewoon een andere ja ze hebben Randy dan ook bij gedaan. omdat uh, ja Jemaine heeft tijdens de uitzending heeft hij ook nog gehuild over iets wat wat was dat 20 jaar geleden is gebeurd omdat hij oh. namelijk ja jeugdtrauma's duren lang hoor nou echt ik vond het iets over de top ik vond het wel <laughs> gaaf om te zien het duurde van half negen tot half twaalf echt avondvullend ja, gewoon het ging over het hele leven van de familie, uh, familie Jackson. Je zag Joe Jackson dan niet, geloof ik. Ze deden nee. wel imitaties van hem. Dat deden ze heel goed. Ja, ja, maar er was er ook een die heel erg op me leek, vond ik. Ja, Tito Jackson. Ja. Ja, die deed het wel echt goed. na met zijn stem ook van... stave my guitar. Of you're you gonna be killed. Zoals ah. dat soort hij uh, hadden. Maar ze hadden wel zoiets... We hebben wel respect voor ons vader. Want die heeft ons wel groot gebracht. Die heeft ons gedrild om op het podium plaats te kunnen nemen uiteindelijk. En dan zag je ook het huis waar ze hadden gewoond in... Uh, uh, Gary Indiana, geloof ik. Ja, ja Gary Indiana. We, ja. Ja. En dat was gewoon een ja, vrijstaande houten huis. Waar ze met ze nou... negen ja, kinderen of zo. Negen kinderen, dus ja, met z'n ja. hebben gewoond. En dat de buurkinderen dan altijd door het slaapkameraam er binnen keken. En dan konden ze zien hoe ze aan het optreden waren. Dat, was echt, dat vind ik wel weer grappig om te zien. Alleen de onderlinge samenwerking hadden ze partijtjes ingezongen voor een nieuwe CD. maar die schijnt eraan te komen enkele, binnen enkele weken of zo. Nou, dit is natuurlijk alweer de oude opname die je ziet. En toen had de een had het ander uh, de tracks hadden gewest, gewist. En dan kregen ze daar weer ruzie over. En gingen ze over een weerbel. Het leek er wel wijf ook. Ja. En ook dat haar, dat gemutst met dat haar. Het er maar voor die spiegel. Dat, oh, het zit helemaal goed. En dan denk ik, ik zie helemaal geen verschil, man. Het zit gewoon heel strak. <laughs> ja. daar kan, er zit niks in. Ja, gewoon. maar afro's en hun haar, dat is echt ja. uh, verschrikkelijk. Uh, je hebt bij overal ook wel eens van die programma's. Dat een uh, in bekende. Uh, stand-up comedian, een zwarte, zwarte natuurlijk, yeah. die, uh, die is een hele interview gaan houden aan allerlei vrouwen over hun haar. En het blijkt dat tussen negen uur de vrouwen zoveel geld er gaan uitgeven. En het zit altijd hetzelfde. Nou, nou als nee, man, nee, nee, maar dat je kan het invlechten en je kan van alles. Ja, ja dat. Ja, als... weaving en al die dingen meer. Maar je hebt echt over duizend euro per maand of zo gewoon. Ik heb zelf gewerkt in uh, Amsterdam... Uh... Zuidoost, ja, was dat Zuidoost? Nog wel met heel veel Surinaamse kinderen. En die kwamen dan in het uh, op een kinderdagverblijf waar ik dan werkte. Daar hadden ze één kant van hun hoofd, hadden ze helemaal ingevlecht, heel strak. Daar hadden ze dus vier aan zitten vlechten. En ik zeg, en moest die andere kant niet? Ja, daar was geen tijd meer voor. Dat wordt vanavond gedaan. Dan kwam ze een dag later, hadden ze helemaal een strak kapsel gewoon, hoor. Daar hebben ze achteraan lopen vlechten. Dat ja, vreselijk, hè? Ja. <laughs> Maar goed, dat zijn echt mensen die wat langer haren. Want als je cruisehaar hebt, ja, dan, dan zit je vast aan. Dan moet je het geven aan gaan strijken of zo. Om het ja, recht te ja. krijgen. Ja, wat I'm. dat betreft zijn ze ook weer heel erg jaloers op ons. Dat wij gewoon van het relatief makkelijke haar hebben. En er niks mee doen. En stijl is ook helemaal in de mode. En, zo. en ik heb echt zo van waar gaat het over? Ja. Nou, als je ja. nog meer Michael Jackson wil. Of tenminste iets met de Jackson's. Ja, Michael Jackson. Mijn name is Michael Jackson. Is vanavond te zien bij RTL 4 om 8 uur krijg je dus eerst weer die selecties van allemaal van die kleine en Oh en ja. wat oude jongens. Oh, ga ik wel even kijken. Vind ik wel leuk. Die gaan natuurlijk de moonwalk doen en uh, ja. weet ik veel allemaal en dat is leuk. Geloof ik dat het programma is geen programma van uh, uh, weet je nog ook weer, die ook RTL Boulevard presenteert. Ja, ja. van ja? hem is het. Nee. Hij heeft het bedacht. Oh, ja, oh, ja, ja van die uh, uh, uh, ja. ja die vervelende kerel. Ja, die, die, die, die nicht. Ja, die pisnicht. Dat die zegt picht, die, uh, die Petty Bruit altijd. die Michael altijd <laughs> heeft afgezeken altijd opmerkingen over gemaakt en dan gaat hij lekker ook genieten. Weer ervan verdienen ook. En zo. Weer van verdienen maar van. er was ook een interview van de week. Ja. Een terugblik op een interview door Oprah Winfrey. Want die, had, die, die is ooit bij hem dan in uh, zijn Mansion geweest. En ja. die heeft daarom daar geïnterviewd. En toen deed hij ook uh, live voor haar gewoon de Moonwalk en zo. En dat is dan inderdaad. Het blijft gewoon, als je het ziet, Want je nog steeds. Van, nou, ik heb het nog steeds niet helemaal in de gaten. Hoe en wat. Hoe de Moonwalk werkt. Ja, nee, nee maar kijk. Maar zoals hij het doet. Ja? Hij zelf, en dat was gewoon op dat moment, daar was hij bij. En dan gewoon uh, van nou helemaal niet ingezet, Dan ging hij gewoon. Ik zal laat ik, laat ik het theoretisch even uitleggen hoe de mummek werkt. Daar komt hij. Daar komt hij. -da -ja, -da. Je gaat op je, op je punt van je schoen staan. Nou, je punt zo, zo hoog mogelijk op je punt van je schoen staan. Daar leun je op en dan trek je je, je andere voet plat naar achter Daar leun je niet op. Dan wissel je, dan ga je de voet, de ene voet gaat er op de punt staan, daar leun je op en je andere voet trek je plat naar achter Niet op leunen dus. Als je dat doet, dan lijkt het net of je achteruit glij. Dat is het. Hij mm -hmm. heeft het ook helemaal niet bedacht. Het komt namelijk uit de jaren twintig, jaren dertig. Mensen die op straat uh, tapten, daar ja. kwam het vandaan. Okay. Als je namelijk op Moonwalk Google, vooral in uh, Wikipedia, krijg je oude opnames van echt van die hele oude negers. Fred de Sterren, of uh, waar het echt altijd was. Nee, nog voor zijn tijd zelfs nog. Okay. Waren het echt mensen die het gewoon deden. En, uh, moet, je de hele tijd, moet je kijken en dan geeft je: hé, dat was de Moonwalk, dan dus zat hij er tussenin. En dat heeft Michael Jackson gewoon uitgegroot, okay. en die uitvergroot. En die heeft het... Echt, big gemaakt gewoon. Ja, dat was dat toen dat tijdens die ene uh, kampioen uh, uitzending van uh, Motown ofzo. Dat ze 25 jaar bestond ofzo. Ja, in één keer En toen je met uh, iets... kwam hij daarmee met, uh, met een van de lekkere nummers. Billie Jean ofzo. Een van die andere, of een van die andere nummers. En toen begon hij ermee. Dat ja. het publiek heel van, huh? Joh, dat, dit? Was, dit is het voorwaarts. Maar goed, probeer het nog een keer. Dus dan uh, hoor ik het wel, hè. Even oefenen. Ga we weer een keer een wedstrijd doen of zo. Dus. Misschien kan ik ook een graantje meepikken. Uh, ja, ben je er goed in? Ik, moet wel, kan ik wel, ja. Hij ja, moet wel een gladde vloer hebben. Nee, dat hoeft niet. Nee, als je goed getraind bent, kan het zelfs met gympies We deden het vroeger al in elektric electric boogie-tijd. deden het met gympies Oké. Okay. Dus dat, dat maakt het allemaal niet uit. Gewoon goed je voeten optillen. Goed, straks wat nieuws uit de regio. Eerst even de synthesizer weer eens aangezet. Ik zit verder in het programma, hè? De synthesizer. Nee, nee. Ach, ik ben er zo fan van. Toch? De band. Oh, hoe je heet? Jij ja, krijgt het over. Hoe heet deze band dan? Heet Arsenal ah. Luttek Vraag een beetje Ik heb het een beetje ingedekt. Dat maakt me altijd echt slecht. En dit heet uh, Lutuk. Precies, bijna half en dan half altijd wat nieuws uit de regio. En we hebben niet veel, omdat de krantjes niet zijn gearriveerd. Omdat ook de mensen op de fiets hebben last van het weer. Blijf binnen! En toch een aan om dat platte nog te krijgen. Ja, dat is wel bewonderlijk zwaar. Ben ik ben er gewoon, wel weer heel erg uh, blij mee. Dus uh, aan wat bedankt. Iedereen bedankt die toch op straat gaat, die het op straat durft ook. Oh, ik vind je wel echt een lefgozer dat je even goed gewoon die kranten gaat rondbrengen. En, oh, en het verschijnt dat de SCV-man, of hoe noem je ze tegenwoordig, die groenteboeren die aan huis komen, die hebben echt waanzinnige goede tijden gewoon. Want iedereen die denkt van, oh, ik koop het hier wel even. Dan betaal ik wel wat meer, maar dan hoef ik de deur niet uit. Want ja, blijf binnen. Het is levensgevaarlijk op straat. Blijf binnen. En Oneke oh, van Balken en de Balken heeft wel zijn een hele goede tips. Veeg even de, de stoep voor je huis. Ja, dat heb ik gedaan, maar hij, hij waait telkens weer vol. Dan ga je ja. weer elke keer naar buiten. Ik heb zo'n buurman ja, ik ook... ik krijg die... zo'n spierpijn van. Dat is zo vervelend. Oh. Dus ik moet mijn zoon ertoe, uh, toe gaan zetten. Ik vind het wel mooi met mannen. Want mannen ja. hebben altijd wel moeite met elkaar te communiceren. Die moeten altijd iets samen doen. En dat straatwegen is een goed mooi middel om met elkaar te communiceren. Hè? Want ik heb een paar buurman die niet met elkaar praten. En dat, tijdens het Straatwegen ontstaat er toch een mooi contact... Dat is en, inderdaad waar. En die, in de hele straat is die hele stoep is schoongemaakt en is één stoep niet schoon. Die kunnen, die kunnen aanspreken. Van, hey, uh, wat ja, is dat? Ik ben nog niet aangesproken, dus ik ga me niet schoonmaken. Oh, dat ben jij? Dat ben ik. Oh, oh ik vind het zo schijnheilig. Dat stomme gedoe in die straatveger en dan lekker geslagen. Ja, maar als er iemand eigenlijk nou op jouw stukje zijn heup breekt. ben je eigenlijk verantwoordelijk. Ja, dan ben ik verantwoordelijk. Ja, want er moet altijd wel iemand verantwoordelijk zijn in Nederland. Er zijn regels voor. Nee, maar er zijn wel. God is verantwoordelijk voor dit weer. Dus die moeten we aansprakelijk stellen. Dat, is het niet ooit een man of geweest? God, ja, er is ooit iemand, iemand geweest die heeft God aansprakelijk gesteld ja, voor iets ja, wat gebeurd was. Dat klopt. kan me nog herinneren. Ja, ja, ja. Nou goed, kom op in die regiobricht omdat ik heb bijna al gezien. Heb. Ja, het schoolbasketbaltoernooi is verplaatst. Het bestuur van de Lions heeft in samenspraak met het bestuur en de beheerder van de Corver Sporthal. besloten om het schoolbasketbaltoernooi te verplaatsen naar zaterdag 16 januari. Deze beslissing is genomen in verband met de winterse perikelen en de sneeuw. die in het weekend van 9 januari dus verwacht wordt. En het is tevens ook zo dat we behoorlijk uit vertrouwde bron. Dat uh, het hout toch van de dusdanige kwaliteit is, helaas. Ja. Dat uh, ze gewoon bang zijn dat als iedereen uh, daar binnenkomt... en het is altijd hartstikke druk... en iedereen komt met sneeuw aan zijn voeten binnen en zo... ja, dan gaat die uh, vloer gaat gewoon wijken. Dus dat wordt gewoon heel erg vervelend. <lacht> ja, dat is natuurlijk vervelend. Ja, nee, dat is vervelend. En hebben we nog een uh, goed bericht. Uh, de Zandvoorten van het jaar 2009. Ja, we zitten in 2010, maar ja, je moet natuurlijk het hele jaar even jezelf waarmaken. Ja. Je is geworden Klaas Koper. Burgemeester Niek Meijer heeft uh, dit uh, bekendgemaakt tijdens een druk bezochte en geanimeerde bijeenkomst in de Beach Factory van Sundparks. En hierdoor werd Koper de opvolger van de Zandvoorde van het jaar 2007, Marcel Meijer, die deze eretitel twee jaar lang heeft mogen dragen. Maar Zo. dit is ook volgens mij vorig jaar gewoon geen verkiezing gehouden. Klaas was helaas niet uh, aanwezig, dus uh, de prijs is door iemand anders in uh, ontvangst genomen. Ah ja. Ja. Gaat het wel goed met Klaas? Ja, volgens mij is je op vakantie. Ja, maar, hij is ook, maar hij dus. gaat ermee stoppen. Want hij er wordt dus ook een nieuwe dorpoproeper uh, gezocht. Ja? En ik denk uh, dat we eigenlijk moeten kijken of inderdaad, die, uh, die gasten, dus, ik al zei, van RTL Boulevard, of we die niet kunnen bewegen om hier een leuke show van te maken. Tuurlijk, wie wordt maar de nieuwe Klaas? Maar uh, ja. nou, het, het is niet groot genoeg, hè? Nee, nieuwe Klaas. Nou ja, of we moeten kijken of uh, onze eigen Rooi van Buringen. Of die het misschien kan organiseren in de muziektent Ik zag hem alweer ergens in de krant staan Dus die, die weet altijd wel goed de media te bespelen Ja, Die nou, moeten mee naar benieuwd gaan. Die, ben moet er mee dat, die is echt het gezicht van Zandvoort geworden gewoon. Okay. Nou, ik heb nog wat andere nieuws En de snelheidscontrole gehouden natuurlijk op de Zandvoort solaan En uh, de hoogte van Heemstede Het viel wel tegen, dames en heren Ik weet niet of dit de bedoeling is, hè? Ik bedoel, met dit weer kan je even goed wel een beetje op snelheid komen. Want ik bedoel, het viel tegen dat mensen gewoon zo langzaam rijden. ook. Ze hebben wel drie mensen gecontroleerd. Die hadden een ruim niet goed gekrapt. En dat, dat, natuurlijk, dat mag ja, natuurlijk terecht. niet. Dat, ja, dat is echt terecht. levensgevaarlijk ook. En ook hadden ze moon uh, Snowboots aan in de auto. Dat werd ook geadviseerd om die uit te doen. En om dan slippers in de auto aan te doen. Want dat rijdt het veel lekkerder. Slippers werkt ook niet. Doe dan nee, Spaanse dan sloffen ofzo. Spaanse sloffen. Mokkensens Mokkensens Ja dat is wel lekker want dan kan je, Ja maar het is inderdaad Die, die schoenen zijn te groot hè ja. Dus dan wil je hard remmen Maar ondertussen geef je ook gas weet Ja dat nou? gaat alles tegelijk ja, Levensgevaarlijke situatie Dus als uh, volgende week Wordt er weer gecontroleerd Dan ook, mensen houden er even rekening mee Die mensen staan er niet voor niks hè Er moet wel wat binnengehaald worden Dus uh, voort dan gewoon even Het gaspedaal Even verder intrap Oké okay. Dat is toch. Dat gaan we doen Um... Ja, oh ja, ik zit even te denken. Wat... Oh ja, ja, ja, we hebben weer wat nieuwe muziek gescoord natuurlijk. Ik heb de nieuwe CD van Pulp Jammer eens even beluisterd. ik was nieuwsgierig of het nou wat is. Luister hier. Johnny Guitar. Dus dat is dat alles dan een nieuwe singer? Die is namelijk een beetje Neil Diamond. Ik moet zeggen, ik vind hem best wel... Nou, redelijk goed. Ik heb zo maar een stukje gepakt. Ik heb niet eens echt goed geluisterd wat nou het beste is van het cd'tje van de Pearl Jam. Maar dit vond ik ook best wel aardig. Johnny Guitar. En ze hebben een nieuwe cd uit. En uh, op die cd staat een stuk. En ik dacht eerst van... Hé, hey, Neil Diamond heeft ook weer een plaat uit. Zo klonk hij. Okay, maar als je ja. er nog een keer luistert, denk je... Oh nee, er zit toch net even een scherper randje aan dan Neil Diamond. Maar het geeft wel een fijn gevoel. Het, geeft, het is een apartig gevoel ja. wat, wat ze neerzetten. En dit is gewoon weer echt de oude Pearl Jam. Dat ik weer, het, het, het haalt het natuurlijk niet bij Ten of bij uh, Alive, maar nee. ja, dat waren maar, de glorie tijden. Het is ook fantastisch, denk ik, dat als jij uh, een plaat uitbrengt en dat je dan misschien die oude fans van Neil Diamond meesleept, en dat je daardoor gelijk een ongekende hoge... Die mag in het voorprogramma ja, ja of die mag die jas ophangen op, voor je. Die komt gewoon bij de, ja. met de noem je dat weer, met de oh, gaat robben bij de garderobe. De garderobe, meneer. Ja, met een speciale show met uh, als uh, highlight. Neil Diamond neemt uw jas aan als hij binnenkomt. Ja. <laughs> dat is een heel oud mannetje. En <laughs> straks, als we dat ene nummertje gaan spelen, dan komt u even op het podium staan. Oké. Okay. Echt leuk. Ja, dat zijn echt uh, de, de, de highlights. Hé, hey, maar wat zie ik nou? Had je nou niet geschoren vanochtend? Nee, nee. Nee, nee. Dat is misschien maar goed ook. Want, want uh, in uh, Mogadishu... Daarvan, uh, de, uh, de religieuze politie in het zuiden van Somalië heeft tientallen mannen aangehouden omdat ze zich hadden geschoren. Oh ja, ja dat mag die dat niet. Ik kijkt me stom Ja, aan. nee. Dat... De radicaal, radicaal islamitische machthebbers van al shabaab hebben vorige maand bepaald dat alle mannen voortaan hun baard moeten laten staan. En de arrestanten zijn vooral studenten en uh, ja, die, die, krijgen, die krijgen ruzie met hun vrouw natuurlijk. Die zegt van ja, hallo, zo is het ook niet lekker. Nee, dus uh, nou, ze worden zeker drie dagen vastgehouden. Het <laughs> is toch wat, hè? Ja, ik, precies. Ja, ik ben ook niet zo van die mannen met die lange baarden. Ik vind het altijd een beetje onsmakelijk. Ik bedoel, als het een beetje kort is, oké. Okay, maar niet van die lange baarden ook, weet je. Ik van, nou. Het blijft echt van alles in zitten, ook. Ja, of als het zich, uh, dat je op zijn baard gaat liggen per ongeluk. Van, nou, schat, ik kan me niet meer omdraaien, weet je. En, en die kan het ook van alle dingen in die baard ook vervoeren. Ik zag, pas geleden zag ik, nou, dat was meer een vrouw. Dat was, was het niet... Um die uh, Winehouse, tijdens een optreden zat ze in haar haar, zat ze te frunken. zo, een beetje frunken. En toen ja. deed ze wat zo in de mouw zo. En toen was er even een break in een plaat waar ze niet uh, zat uh, was aan het zingen. En toen deed ze iets bij de neus zo. Dan had ze waarschijnlijk gewoon kook, had ze in haar haar verstopt. Okay. En dat trok ze uit haar haven naar. en deed ze in de mouw en toen deed ze er even een lijntje. Oké, okay. oh, vreemd. Ja, vreemd. Echt, maar een, past helemaal een, niet bij haar. Een lijntje wat een lokje heet tegenwoordig. Maar wat ik ook zo vind als mannen met een baard. Als ze liggen, ja? dan steekt die baard altijd zo omhoog. En ik vind dat zo arrogant staan. Ja? Ik vind het geen gezicht. Een man met een baard die op zijn rug ligt. En dan is het plafond aan het... Uh... Ja, ik vind het gewoon... Uh, ik weet niet. Ik, uh, nee. Ik, uh, ik heb het niet zo met baarden. Nee. Nee. nee. nee dat, dat... Lekker fris, glad. Lekker Ja, dat ja. is toch veel prettiger ook gewoon. Um, ik zit even te denken. Oh ja, laten we even een plaatje doen. Ik is zo weer een geinig plaatje wat lijkt op Key. En dat moet het wel gaan worden hoor. In 2010. De eerste weekje is voorbij. Hè? Hoe is het bevallen eigenlijk? Nou ja, we, we, we goed, zetten de deur, hè? Ja. We zetten de deur. Het is uh, ja, het is snel gegaan Pijn eigenlijk. Bijna carnaval, de deurzetters de komen eraan. Oh, natuurlijk dat is het ding om nog aan. Nee. Uh, oh ja, pain of being pure. Korstijn is ook uit de kast vandaag getrokken op de orgel. En ken je die Korstein? Die had vroeger al een hele leuke gezegd. Die, die is uh, ook uh, gevraagd bij de nieuwe single van Yes Sayer. Je kent ze dan van uh, Summertime, Sunshine en ook nog natuurlijk van 2080. Ja, die hebben heel ver vooruit uh, zijn vertellingen gemaakt. En dit is een nieuwe single die heet namelijk uh, Ambling Alp. Het heeft altijd iets, weg van oewouden en zo. Als okay. aparte geluiden zitten er allemaal in. Natuurlijk. Het gaat om, om zo'n Alpenweide. Uh, zo nou, dat weet ik dan. Waarschijnlijk, ik ben niet zo goed in mijn Engels. Maar dat lijkt het wel een Alp. beetje uh, ja, okay. iets van weg echt te hebben. Daarvoor nog The Pains of Being Pure at hearters En het heet Higher Than The Stars. There are we aiming for. Ik nou. zag ze vannacht, hè, de sterren. Ja, en? Wens gedaan. Oh, er viel geen. ze vielen niet. Nee, ze viel nee, nee. Niet. Het was oh. wel mooi. Maar ja, waarschijnlijk zien we nu een dag of drie de sterren niet. Nee. Het is ook echt zo van, uh, ze verwachten ook echt dus dat het pas uh, dinsdag of zo, dat, uh, dat het dan allemaal weer een beetje rustig wordt. Maandag, dinsdag. Ja, dan wordt het weer... Uh... Dus, nou ja, oké. Okay. Ach, nou, we zullen het allemaal weer afwachten. Het is Kijk, al... nou weten we eens hoe het is. Je ziet wel eens op de televisie van die winters in Amerika, weet je wel. Ja. Uh, en uh, dat je daar echt de hele winter ingesneeuwd zit, weet je wel. Nou, daar moet ik moet er niet aan denken. Maar dan oh, we nou, weten veel... we ook eens hoe het is. Zullen er heel veel huwelijken weer stranden? Ik had al pas geleden iemand gesproken. Die zei van, ja, het is weer een nieuw jaar. Ik heb nu al heel veel aanvraag om uh, als advocaat uh, op te treden voor een, uh, echt voor een echtscheidingen. Het zijn dan de goede voornemens van en nou ben ik het zat en nu ga ik er wat aan doen. Het is zo lekker om tussen kerst en oud en vrij te zijn. Maar je wordt thuis weer geconfronteerd met hele andere dingen dan op je werk. Maar inderdaad, ik ben ook uh, ja. na, uh, na nieuw ben ik uh, ook weggegaan. Ja, precies. Dan heb je zoiets van nou, ik, ik heb ja. echt al één week helemaal met hem even alles doorgenomen. Er zit geen veranderingen. Hij zit muurvast. Ja. We stappen op. Ja, want je hebt vaak zoveel verplicht dat je denkt van nou, ik doe het daarna wel. Maar voor je het ben je weer een jaar verder. Ja, en dan gaat je leven gaat maar verder. En op een gegeven moment ja. uh, is de vijf verleeg met leuke mannen of leuke vrouwen natuurlijk. Ja, dat zou ja, het zijn. ja. Nou, inderdaad. Uh, uh, nou, loopt u loop weer eentje rond hier in Nederland. Een Britse topcrimineel die als most wanted op de opsporingslijst stond. Heeft oh. jarenlang zijn carrière ongehinderd kunnen voortzetten. Vanuit Amsterdam, de gevaarlijkste stad van de wereld. De als uiterst gevaarlijk en bestempelde William Edmonds weigerde nu zelfs te vertrekken. De crimineel kwam uh, na, in het najaar bij de toeval in beeld bij de politie tijdens onderzoek naar een ontsnapte Britse gevangene. Bij observatie werd uh, vastgesteld dat hij omging met een onbekende landgenoot. Maar dat bleek dus de gangster Edmonds te zijn. Oh. En deze Edmonds heeft onder andere heeft die te maken gehad met de, de, de hele grote zaak, de Grain Robbery. De tra Great uh, Train Robber. Oh. Uh, Waar dat... heeft het geld dan allemaal in het huisje? Nou, dat weet ik niet. Moeten maar maar wij die ook even gaan robben? Daar ging toen 30 miljoen euro ging daar weg. En hij heeft daar onder andere heeft hij ook iemand omgelegd die er weer getuigen heeft gehad. Hij heeft zelfs ook nog een opstand veroorzaakt. in de Full Sutton uh, gevangenis, en die kan je dan nou weer vergelijken. Die was in Amerika. Uh, vergelijken met uh, de, vug, de extra beveiligde vugt okay. er zitten echt De grootste criminelen zitten daar. En daar heeft hij een opstand veroorzaakt. Maar en die hij loopt gewoon in Nederland rond. Ik wil niet bang praten of zo, maar dat, dat winterse weer is vervelend. Maar wat dacht je van die crimineel? Dat is zelf vervelender. Is maar vervelend. is hij nou gepakt, die man? Hij is gepakt. Oh, goed zo. Hij is al voorgelegd. Dus we kunnen en, uh, rustig slapen. Hij mag weer naar huis, want uh, hij heeft het voorarrest En Dat is klaar natuurlijk. Echt waar? Hij heeft beloofd dat Wordt hij zo niet Wordt hij niet uitgeleverd naar Engeland? Hebben we niet zo'n uh, uitlever. Uh over uh, uh, verdrag met Engeland. Nou, daar zijn ze mee bezig. Want als jullie een boef hebben van ons, en wij een boef van jullie, dan uh, worden ze gewoon halverwege het kanaal overgedragen. Zijn ze wel alle twee Op de veerboot. even gevaarlijk? Want ja. anders dan willen ze niet ruilen. Het nee, dat is ook alweer zo. Dus, nou ja, ze zijn er uh, mee aan de slag, maar die advocaat zegt van, ja nee hoor, waarschijnlijk kan, kan niet uitgeleverd worden. Dus, weet je wat, wij hebben hier toch plekken genoeg hier in Nederland. En we hebben geld zat voor die criminelen. Ik kan me er zo kwaad te maken. Pas geleden sprak ik een, een, een, een collega die is overgestapt van de sociale sector, van de gehandicaptenzorg naar de justitie daar hebben ze gewoon per cliënt hebben ze vier keer zoveel om te besteden. Oh, dat is wel erg. Ja. Dat is echt heel erg. Dus je ziet het weer, de misdaad loont. Dat, dat is duidelijk. Het is echt waar. En wordt bekroond. En wordt bekroond, ja. ja. Nou, iets heel anders. De West-Duitse stad Keulen heeft een medewerker ontslagen... omdat hij te erg naar Zweed stonk. De 50-jarige man, die noemt echt de stap onrechtmatig. Maar de, de architect was nog in zijn proeftijd. En Keulen had hem dus zonder opgave van reden naar huis gestuurd. Maar ja, de stad motiveert het ontslag schriftelijk... en wees op het onverzorgde uiterlijk van de man... en die zweetlicht zou onaangenaam zijn opgevallen. Maar ja, uh, uiteindelijk gebeurt er natuurlijk niks. Hij zit in zijn proeftijd en dus ze kunnen niks tegen beginnen. Maar ik denk ook van... weten mensen nou niet dat ze zo stinken? Nou ja, spreek ze er op aan. Geef ze terloops met verjaardag... Uh, een lekkere ex-deodorant of zo. Ja. En dan uh, komt het allemaal weer goed. Laten we hopen. Vieserik. dat was vast en aan de man. Dat kan niet anders. De uh, Rednecks, oh, nee niet, one night only, just for tonight. De Rednecks komen straks nog. Er zitten nog zoveel hits in de pen. Die op de radio slingen vanuit het winterse Zandvoort. Leuk dat het toetsen heeft aanstaan. We laten hem niet tegenhouden nog hè. Kan nu nog boodschappen worden gedaan. En vanmiddag wordt het pas echt een beetje heftig. Voor tonight, One Night Only, en niet langer hè, dan sta je weer op je eigen benen. Op de sodemieters zeg maar. Uh, Toebakleefte op de radio het loopt tegen 9 uur. We hebben het over de bakken die we voor ons huis hebben staan. Ook je hebt natuurlijk de, de grijze bak, ja. je hebt de blauwe bak voor papier, je hebt de groene bak. Ik heb geen straatje meer over gewoon. En nou moet er nog een plastic bak bij. Nee, doe ze. niet. Een geen... chemische bak hebben we nog. Oké. Okay. Nou ja. Ja, inderdaad, Vol. al die bakjes, maar die plasticen. Ik, ik ben nu al een beetje begonnen met plastic. Want bij ons uh, in het raadhuis wordt dus al, uh, staat inderdaad drie bakken naast elkaar. Papier, gewoon en plastic. Het ja. is de bedoeling inderdaad dat je fruit en zo gelijk naar boven doet. Maar uh, het is nu ook zo van... Uh, ik, ik ging het thuis een beetje bij, bijhouden, maar het is echt veel. Plastic, ja. Ja, als je dat ziet. Want ik had sowieso al dat je de, de melkpakken uh, voor twee liter... zag ik al bij de supermarkt. Die kan je daar weer inleveren en die nemen ze mee... Misschien verflikkeren ze ook zo weg hoor. Dat kan heel goed. Maar uh, dat, dat vond ik al groot. Maar uh, als je gewoon thuis ziet. Van, nou, het is toch echt wel een hele grote tas per week. Dat is zeker uh, een heel... Daad... Maar het is dus wel zo dat per 1 januari... Moet, dus, uh, verplichten, moet het gescheiden ingezameld worden. Ja. En uh, ik ben even gaan kijken op Plastic Heroes. Maar die gaat dan automatisch weer door... naar de website van de gemeente Zandvoort zelf... Maar uh, vanaf 11 januari wordt er een brief verspreid door de gemeente. Yeah. En dan ga je uh, te weten komen waar, waar je dat plastic kwijt kan. Dus als je gewoon naar het dorp gaat, neem het gewoon even mee. Want je krijgt genoeg plastic tasjes. Nou, stop het in zo'n tasje en neem het mee. En het worden zeven plaatsen in Zandvoort. Oh, okay. Dus uh, nou, ik schat zomaar uh, twee in Noord en uh, in de, de rest uh, ja, eentje richting circuit en, uh, in het dorp twee en dan nog eentje in Zuid ofzo. Ja, het is wel mooi. Ik kan me nog pas geleden nog. op uh, de, de, de, de, de televisie zeg ik iets. dat dat je nog wel eens naar de supermarkt kon gaan. met gewoon een eigen emmertje. en dan kon je dan melk gewoon uit een apparaat halen. Mm het -hmm. is nooit van de grond opgekomen. En nou, dit is misschien wel een betere oplossing ook gewoon. dat je gewoon zeg maar. Uh, gewoon de plastic wordt gewoon recycle, gerecycled. Dat ja. is gewoon het beste. Nou, ik heb ooit wel eens in, inderdaad een brief gestuurd naar. Uh, naar een van de, uh, wat was het nou, zo'n wasverzachterapparaat, een uh, wasverzachterfirma, dat het inderdaad van die hele harde uh, plasticke flessen waren. En toen had ik al gezegd we kunnen jullie geen uh, parfaat in de winkel zetten, en, en dan tappen we wel, en dan betaal ik het gewoon weer, weet je wel. Maar, ja. maar uh, dan kreeg ik ook, uh, toen werd ik nog gebeld, in de tijd was ik nog getrouwd, toen kreeg ze dus mijn ex-man die kreeg op s'avonds telefoon van, ja, na alleen van die brief over de wasverzachter, en, zo. No, no, no. en die had echt zo van, waar gaat het over? Oh ja, man, ik het was je, je op een, een gegeven moment een wat... beetje gedreven, en dat had ik eigenlijk helemaal niet gezegd. <laughs> dat is dan wel grappig. Dat vergeet je ook nooit meer. Ja, wat ik me nog wel kwa kwaad op maak is bijvoorbeeld plastic om de Fairtrade bananen. Ik denk zelfs, Die, fa die Fairtrade bananen koop ik graag. Die zijn vaak ook wat, wat minder lang houdbaar. Maar dat geeft mm -hmm. niet, want ik eet veel bananen. Dus dat gaat snel. Maar er zit er plastic omheen. Ja, want is het tegen die enge vogelspinnen. Ja, ja weet niet. Je moet ook niet uh, denken dat mm. je dan zo'n ding voelt en dan zie je zo'n uh, zwart harig uh, pootje ertussen nee, uit. Nee, dat is kwaad waar. Ja, ik denk in mezelf, ja, het, ik stom, zou, dat plastic Ik zou wel nou heel wat gaan gillen ja. dan. Ja, ja, misschien is het wel wel erg eng.